Ik zal het. Ik zat de de en mijn lul. Ik zal het naast mezelf. Ik zal het. Ik zal het Ik wou me kwam Ik zal het wijf aan. aan. En zij, en zegt zij zou Ik zal het naast mezelf. Ik zei Ik luister Ik zou Met je heen op het. De fiets zit hier. En, en ik, brug, ik ben bloed, dus geef je geld over. Geweld. Toen kwam de controle. controle. Ah, aan snel. Aan en zei heel wijs, Hou je geweld. En geef mij iets, het. je, je plaatje wijs, ik zei ik luister, zei de heuister, wat, schat, toen dacht jij, Eric, dat er heb ik echt wie het toen, toen kwam de chauffeur, de chauffeur die sloot de, de, de deur, en die zei toen, de deur, de deur, met zijn grote scheur, Ik heb een monogrofoon. En jij het bent. Want de politie is al zo weg. weg. Ik zei, juiste maat! Ik, zei, ik ben, ben van de straat. <laughs> ik weet zeker niet. ik liefde de luk, Je praat. En ik gaf hem, ik gaf hem een douw, en een paar harten gauw. Mijn schietpistool, eentje een pauw, pauw, pauw, pauw. Iedereen begon te redden, maar niemand kon eruit. Toen sprong de mafkees door het ruit. Iedereen raakte in. Blijf maar schieten, oh, op, de op de knie, de controle de chauffeur en het, het aantal bewijf. lagen op de grond, met lood in hun lijf, de hele droop van het bloed. Het met lekkere lekker, wijk, die lekkerder goed Net toen ik haar ga aangaan, hoorde, hoorde ik die in de van de. Het, was, het de... was de. moederlijke politie politie Met de politie Maar, maar ze hadden weg dat die kwasel weg zie je deft al in het zelf.